Ik, uh, ik moet dringend passen. Weet je wat, commissaris Pistel hout tegen die satur van daar? Het is toch geen katten die dat zal zien? Nou, hoe graag dat ik dat ook zou willen doen. Ik heb een boom nodig. En liefst een serieuze. Hey, hey, hey. Niet stoef, nee, commissaris? Ja, niet te familiaar worden, hè? <laughs> bon, eh... Uh, BBD-819... GTI-golf, gebroken wit... Oh, oei, oei, oei, oei. Tic-tac-Pontiac. Reino, Reino, help! Commissaris, is er iets? Reino. Commissaris, wat is? Ik kom met dus, hem! Oh, verdomme! Dat vind die van de federale. Jongens, stop! Stop! Commissaris, wat is? Oh! Oh! Niet smillen! Hij heeft verdomme tegen mijn knie geschopt. Halt! Iedereen blijft oh. staan, maar hij staat. Allee, kom. Geef, halt, hier eens wat meer licht, kom. Ja, ik had het kunnen denken natuurlijk, Van in. Wat heeft dat te betekenen? Ja, dat ik dankzij die namaak van u zelfs mijn knie kwijt, ben onnooslaat. is er nog een? Commissaris? Wat? Er is iets met Brigadier Lame. Hij kan precies niet meer opstaan. Oh, wat kan niet meer opstaan, wat is dat voor flauwekul? Cool. Allee, ga eens opzij. Ga eens op Lame. Lame, doe de hand weg. Kom, laat eens zien. Allee, kom, hou, doe niet zo flauw. Verdomme, van u, was dat nu echt nodig? Ik kan het hospitaal nu, ik het voordat is zijn kaak gebroken. Ah, lasse, Dat pikertje zal zelfs wel beginnen werken, hè, commissaris. Ja. En maak u maar niet ongerust, je moet niet direct naar het hospitaal. Hè? Maar kom morgen toch maar eens naar mijn praktijk, dan bekijk ik dat wat beter. Hè? Nou, ik dacht al dat die kwit mijn knie finaal naar de vaantjes getrapt had. Ja, maar pas op. Waarschijnlijk is uw meniscus zwaar gekneusd. U zult er nog wel een tijdje last van hebben. En uh, ik zal er ook een paar keer het vocht moeten uithalen, natuurlijk. Ach, je bedoelt dat die knie gaat opzwellen? Ah, maar dat is al bezig, hè. Zie maar, kijk. Hey, alsjeblieft. Mm, maar blijf nog maar wat zitten. Dat zal het beste zijn. Z zal ik u een champagne gaan halen... om die monsies weg te spoelen? Opezen. Ah, wat zou er in die frigo daar zitten? Ah, ik zal ik zien, hè. Wacht, hè. Oei, oei. Jammer genoeg, alleen maar voor hè, commissaris. Jammer genoeg. Ja, ja die frioosla, was eigenlijk nog van een ander trouwfeest. Ik vermoed dat ze dit salonneke niet gebruiken voor de goedkopere recepties ofzo. Ja, dat zal mijn zorg wezen, dokter. Eh? Kom, hier, met dat medicijn. Ja, daar ligt nog een opener. En voor ja. één keer kan ik wel zonder glas. Mm -hmm. Voilà. See. Merci. Zeg, dokter, nu we hier toevallig toch bij zitten... <coughs> ...ik had graag nog een paar vragen gesteld. Ah, in verband met die gebroken nek zeker, hoe dat dat gebeurd is en zo. Uh, nee, niet direct, Nee, uh. maar als er u nog iets is opgevallen... Ah, wel, ik heb zo mijn theoriecommissaris. Ah zo? Ja, ja, ja, volgens mij was dat het werk van een professionele moordenaar. En waarom denkt u dat? Allemaal, alles wijst erop, hè. Niemand heeft een dader gezien. Het is allemaal in een oogwenk gebeurd. Kent u het werk van James Lee Burke? James Lee Burke. Ja. Is dat een bekende patholoog, anatoom of zo? Nee, hey, commissaris, James Lee Burke, dat is een heel bekende Amerikaanse misdaadauteur. Ah. Dave Robichou, dat is zijn speurder. He. die opereert in de staat Louisiana en hij gebruikt heel onorthodoxe methodes. Hij heeft vroeger al de drank gezeten en zo, maar is dat al een paar jaar droog? Ah, dat is typisch voor dat soort romanetjes. Ja, ja, ja. en het moet lukken. Maar in de laatste die ik gelezen heb, staat een gelijkaardig geval beschreven. Een grote trouwreceptie met allemaal belangrijke volken. Iemand die even naar het toilet moet. En tien minuten later klik, vinden ze hem daar dood. Diagnose, nek omgedraaid. En geen spoor van de dader, hé? Maar wat blijkt achteraf? Dat, dat da het werk is van een professional. Voilà. Interessante visie. Hm? Daar ga ik zeker rekening mee houden. Maar als u het mij niet kwaligt. Ja, maar zeg, wacht, wat, wat, wat? wat, wat, wat. Nu, nu, nu dat ik eraan denk. Ruud Rendel, die heeft ook zo'n verhaal. Wacht, hoe zat dat nu hierin ineen? Uh, dokter, uh, u bent de schoonbroer van Jacques van Dorp, hè? Ja. Ja, ja, ja. En ook een van zijn beste vrienden. Hè? Ja, vertelt u mij dan eens, wat voor iemand was zijn zoon Filip eigenlijk? Onze oh, Filip? Moet ik u mijn eerlijke opinie geven? Oh, ik vraag niet liever. Filip, dat was een eerste klas vlierenfleuter, En heeft zijn papa veel verdriet gedaan. Heel veel verdriet. Hedig, he. nou. Oh, schat, wat hebben ze allemaal met u gedaan? Oh, oh, kom eens u, dat ik er een kus kan opgeven. Ja, Blijf er maar Hedig. af. Neem me daar liever eens een proper bord. Want als ik me te veel moet uittrekken, schiet ik door mijn knieën. Ga je nu weer, eten? Zeg, straks kan ik u hier buiten rollen. Ja, ik heb een gevecht in regel achter de rug, hè, schatje. Ik moet verse uh, energie opdoen. Nee. Ja, geef me nog maar wat van die eendenborst daar. En kap er maar veel saus over. Nee van waar komt duw duvel? Een voorschrift van dokter Van Kajie. Volgens hem kwamen vader en zoon van Dorpen niet al te goed overeen. Nee, nee, dat stuk niet, dat ander. de groot. Ja, hij wou niet echt zeggen waarom niet. Hij bleef maar rond de pot draaien. Filip is blijkbaar moeten trouwen van zijn pa. Enfin, dat heb ik toch menen te mogen verstaan. ...om eindelijk eens volwassen te worden of zoiets. Oh, God, waar halen ze het, hè? Ja, ze hebben zo van die tradities, hè? Die West-Vlaamse ondernemersfamilies. Hm. Het schijnt dat Flippie nogal een losbol was. Filip? Hij heeft onder andere twee Porsches per te totaal eh, gereden. Merci, schatje, dat volstaat, ja. Filip, een losbol? Hm. Het was ook het eerste wat ik daarvan hoor. Zeg, het is een beetje trager. Ja. Wat gaan de mensen hier denken? Er is juist een moord gebeurd... en de commissaris staat hier te schrokken... alsof zijn leven ervan ja. afhangt. Ik zal me gaan inhouden. Zeg, je moet je daar eens zien... vezelen onder mekaar. Ze genieten er verdorie van. Ja. Hoe zit het boven? Hoeveel moeten er nog ondervraagd worden? Nou, nog een stuk of vijf. Mm. Waaronder iemand die u anders wel heel sterk zal interesseren. Ik moet zeggen dat ik niet eens gezien had dat hij hier was. En dan nog met een fotograaf. Smaakt het, uh, Vanina? Nou, dank u. Je moet u, u vooral u. niet generen, hè? Niet voor het een of het ander, maar uh, deze mensen willen graag naar huis... en zolang wij ze geen toestemming geven... Uh, hoe is het nu met uw knie? Wel, ik zal mij gelukkig prijzen als die ooit nog de oude wordt. Dank u. <kwijnt> o oh ja, in dat verband, procureur... Gelieve te noteren dat ik klacht ga indienen... ...tegen Lorenz Willy, commissaris van de Federale... ...wegens verregaande politiebrutaliteit. Zie maar dat Lorenz Willy geen klacht tegen u indient... ...wegens ernstige mishandelingen van een van zijn manschappen. Oh. Pieter heeft anders wel een beetje gelijk, hè Roger? Ja, ja, ja, ja, ja, het was te denken dat jij partij zou kiezen voor hem. Uh, ja, Hannelore, ja. Martine zal haar zuster wel voor haar rekening nemen, oké? Okay? Oh. Ja, het arme kind heeft hoe dan ook een zwaar kalmeermiddel gekregen... En ze ligt nu toch te slapen. Martien zal haar verklaringen noteren en die dan aan u doorspelen, morgen of zo. Ja, maar Wel, ik stel trouwens voor dat ook met zaak zo te doen. Zijn zoon is juist vermoord. Dat is zowel zwaar genoeg voor hem, hè? En uh, we moeten hem een beetje ontzien. Oh, oh, oh, oh. Dat vliegertje zal niet opgaan, hè, Roger? Sorry. Ik sta erop Jacques van Dorpen zelf te ondervragen. En Inge Salis trouwens ook. Van één hebt gij nu echt geen enkele consideratie? Nee? Goed, ik ga naar huis. Ik reken op u beiden om dat hier op een beschaafde manier af te handelen. Oké? Okay? Ja, tot, uh, tot morgen. Dag, hey, Rosé. Dat is toch niet te geloven, hè? Ja. Hé, hey, wie we daar hebben. Waar heeft u die caviaan nog gevonden? Wie? Ah, ah ja, ah ja. Daar heb je ze nu zien, uw oude kennis. En de fotograaf is de jongen in zijn duur leren vestigen. Ja, El Spiraert, de onderzoeksjournalist van Rendezvous. Benieuwd wat hij mij nu weer gaat proberen wijs te maken.